De gemeente Berkeland in de Achterhoek wil niet dat er asielzoekers komen in de vroegere TBS kliniek Olde Kotten in Rekken. Het centraal orgaan opvang asielzoekers had gevraagd om de opvang in Rekken van 210 asielzoekers. Uiteindelijk moet het er maximaal 750 worden. Volgens de burgemeester gebeurt dat op korte termijn niet. Er is in het dorp geen draagvlak voor. Op een informatiebijeenkomst begin van de maand zeiden bewoners dat ze bang zijn voor ontwrichting van de dorpsgemeenschap.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 Het weer in de loop van de avond en nacht trekken vanuit het zuiden regenbuien over het land. Morgen opklaringen afgewisseld met enkele buien en dan wordt het 15 of 16 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedemiddag luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1028 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en ik ben uw uh, ja, gastheer voor deze komende twee uur... voor New Age Muziek hier op Je Eigen Lokale Radio. En we gaan beginnen weer met een nieuwe cd en een nieuwe artiest voor dit programma. Coming Home heet de cd van Pieter Jennison. En uh, nou, daar gaan we mee beginnen... 30 werkjes te gaan. Heerlijk. Ik heb er zin in.